De auto van de extremist werd klemgereden in Tripoli... door de commando's en agenten van de FBI en de CIA. Een Amerikaanse commando-operatie in Somalië verliep minder voorspoedig. Een team deed een inval in een villa aan de Somalische kust. Doelwit was een leider van Al-Shabaab, de terreurorganisatie... die de gijzeling in het winkelcentrum in Nairobi zou hebben uitgevoerd... twee weken geleden. Het ministerie van Defensie van de VS weigert bijzonderheden te geven... over de afloop van die operatie. Een schilderij dat 3,5 jaar geleden tevoorschijn is gekomen uit een Zwitserse kluis... is volgens de Italiaanse krant Corriera della Sera vrijwel zeker een echte Leonardo da Vinci. Volgens kenners moet alleen nog worden vastgesteld... welke delen van het schilderij door leerlingen van da Vinci zijn geschilderd. Het schilderij is eigendom van een Italiaanse familie. Het weer... Na de nevel van morgen breekt de zon af en toe door. Dat zal vooral gebeuren in de kustprovincies. In gebieden met zon wordt het 16 graden. Op andere plekken wordt het niet warmer dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Historische piano's met karakter. Pianoforte, Mozart, Beethoven. Beleef levende muziekgeschiedenis eigentijds. Geelvink Pianoforte Festival. 8 tot en met 14 oktober Amsterdam in Museum Geelvink. Kijk op geelvink.nl. Geelvink met CK museumkaart korting. Dus Museum Geelvink. Dit was Lekker weg in eigen land. Om de volgende boodschap duidelijk te maken, vragen wij je om de radio even uit te zetten.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 Michael Citroen. Goedemorgen. Het thema van de afgelopen nacht van de geschiedenis... en zelfs van deze hele maand van de geschiedenis... is vorst en volk. Wanneer u in oktober alles leest, kijkt en hoort over dit thema... dan bent u uitstekend voorbereid om in november de 20... zeg ik nou, 200ste verjaardag van ons koninkrijk te vieren. Als u niet in de gelegenheid om in het Rijksmuseum... de nacht van de geschiedenis mee te maken... dan heeft u dus veel gemist, maar geen nood... Want OVT was er wel bij. Gisteren om negen uur s'avonds in de Kuipersbibliotheek van het Rijks. Die prachtige ruimte, u kent hem vast wel met die karakteristieke, gietijzige wenteltrap. Daar spraken collega Jos en ik in aanwezigheid van publiek met onze gasten over 200 jaar Nederlanders en hun vorsten. We namen dat gesprek op en laten het straks horen. Daarna hebben we een bijzonder tweede uur. Met trots vertel ik u dat onze collega Matthijs Deen een prachtig boek schreef over de geschiedenis van de Wellen. U kunt het sinds afgelopen week in de boekwinkel vinden. Van alle research en interviews die hij maakte... heeft hij nu een vierdelige documentaire serie gemaakt voor het Spoor terug. Om tien voor half twaalf deel één van de Wadden over de komst van de eilanden. Voor die tijd blijven we nog heel dicht bij het thema van de Maand van de Geschiedenis. Want met onze gast na elf uur bespreken we de nieuwe dubbelbiografie... over Gijsbert, Karel en Dirk van Hogendorp. Twee broers die in 1813... 200 jaar terug dus, de geboorte van het koninkrijk meemaakte. De een als regisseur van de terugkeer van Oranje... en de ander als generaal in het leger van Napoleon. Ik hoop dat u tijd heeft om naar alles te luisteren. We beginnen vandaag nu zoals gebruikelijk... met de korte geschiedenisles die hoort bij het nieuws van deze week. Urge House Republicans to the President Obama deed opnieuw een oproep aan de republikeinen... om een compromis te sluiten met de democraten. Het is only going to happen when Republicans realize they don't get to hold the entire economy hostage over ideological demands. Maar de partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. De politieke verhoudingen staan nu zo op scherp dat dus ook het sluiten van een begrotingsdeal niet meer mogelijk is. En het is de gewone Amerikaan die daaronder leidt. Veel overheidsdiensten liggen stil. Ambtenaren zitten thuis zonder salaris en het is slecht voor de economie. Ik weet niet hoe lang ik niet not working. In het congres gaan de besprekingen door... net zolang totdat beide partijen het eens zijn. De vraag is alleen, hoe lang gaat dat duren? Afgelopen dinsdag was dat. Het nieuws over de zogenaamde government shutdown. Typisch Amerika, denken we dan. We kunnen het ons niet voorstellen dat er oneenigheid over de begroting is... die er uiteindelijk voor zorgt dat een groot deel van de overheid wordt lamgelegd... en honderdduizenden mensen hun salaris niet meer krijgen is dat een soort historisch recht om de boel lam te leggen? We vragen het aan Amerikanist Hans Veldman. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. De government shutdown als een politiek actiemiddel. Wat voor wetgeving ligt daar aan ten grondslag... en hoe lang moeten we dan terug in de tijd? Ja, het is maar de, de vraag als je, of je het als uh, politiek actiemiddel kan uh, omschrijven. Misschien is het wel een, een taak van het congres om zo te handelen... zoals het nu gehandeld heeft, want uh, sinds 1884 in de anti divisie Act... Uh, uh, ...wordt de congres de plicht opgedragen om uh, uh, zeg maar overheid voorstellen, wetten uh, goed te keuren... ...op voorwaarden dat daar uh, public funds uh, voor zijn en die moeten ook aanwijsbaar zijn. En, uh, en de lange tijd is dat goed gegaan, want uh, zeg maar, tot de tijd dat de andere begrotingstekort was... Uh, ging dat wel, maar na de Tweede Wereldoorlog... werd die begroting toch een Nijpenaar in Amerika. En moesten er voor overheidsuitgaven... moesten toch heel gerichte... Uh, ja, geldmen aangewezen worden. En vanaf de jaren 70... Uh, is dit gaan spelen. Dus het is langzamerhand... gepolitiseerd, maar ook onder invloed van... Zeg maar, grotere tekorten onder de begroting. Even nog één vraagje. Je zegt... Anti-Deficiency Act. Wat betekent dat precies dan? Nou ja... Uh, uh... Uh, er mag wel een, uh, tekort, eigenlijk mag er geen tekort zijn met die begroting, dat ten eerste. En als er dan een tekort is, dan moet het heel duidelijk omschreven zijn hoe dat tekort gefinancierd wordt. En, uh, uh, en dat is een voortvloeiende eigenlijk ja, ook uit uh, het eerste artikel van de grondwet, dat het congres uh, uh, nauwlettend moet toezien op uh, zeg maar de uitgaven van de overheid. En het congres moet daar de regie over houden. Dus in die zin uh, uh, is het wel heel goed gevreemd en heel goed uh, in de grondwet en, en de justitieel uh, weergezet. Nou goed, het is natuurlijk wel eind 20e eeuw gepolitiseerd en is het als middel ge gebruikt gaan worden. Ja, want die, die wet die bestaat dus uit, sinds het eind van de 19e eeuw. Hebben ze toen al bedacht dat het ge tot gevolg zou kunnen hebben dat vervolgens de hele overheid wordt lamgelegd? Nee, want dat, dat is ook uh, uh, pas voor het eerst gebeurd in, uh, in de jaren 70 van, van de 20e eeuw. Het is voorheen al, al amper gebeurd. Er is wel gezegd van, mocht het ook gebeuren... dan mocht de overheid ook functioneren op essentiële taken. Dus leger of anderzijds. Uh, maar dat het zo groot kon worden... en zo gepolitiseerd kon worden als nu. Dat, uh, ja, dat die voorstelling hij heeft me nooit, uh, nooit gehad. Nee, de, de eerste keer was uh, onder, Jimmy Carter. Ja, Jimmy Carter. Uh, uh, en... Uh, Vanwege het feit dat die ook voor de eerste keer, althans de samenhangstekens onder grote uh, begrotingsdruk stond. En die wilde ook nog uitgaven doen uh, waar, we, in dit geval de Republikeinen, helemaal niet mee, mee eens uh, waren. En die uitgaven waren zeer uh, gepolitiseerd, namelijk op het gebied van abortus. Republikeinen wilden dat uh, ja, de regelgeving daarin uh, aangescherpt uh, zou worden. En Carter wilde dat niet. En uh, toen is voor het eerst, nou eigenlijk is voor het eerst onder zijn, onder zijn voorganger Ford ook al een keer uh, de overheid uh, gesloten. Maar dat was, dat was heel kort. Maar Carter, daar is de eerste grote overheids-shutdown, uh, heeft dat plaatsgevonden. En al die shutdowns, want Carter Becarter begon het, en wij hebben het nu toe, nou, ongeveer, het is een beetje afhankelijk van je telling, uh, 17 of 18 shutdowns hebben er plaatsgevonden. En die waren allemaal toch erg ideologisch bepaald. Dus uh, Carter ging het ook over de, uh, de, de abortus. Uh, bereken, die heeft de meeste shutdowns op zijn naam uh, gehad, ongeveer 8 of 9. Er ook bezuinigd, heel erg bezuinigd. En als uh, protest daartegen wilden de Democraten op rekening meer op, uh, uh, zeg maar op de financiering bezuinigen. Terwijl uh, rekening veel op uh, sociale uitgaven bezuinigde. Dat is zo gepolitiseerd. En, uh, en ten tijde, ja, en die is nog beroemd, ten tijde van Bill Clinton, is die overheid uh, uh, geweldig uh, gesloten geweest. Ja, toen de stagiaires alleen nog maar in het witte huis waren, geloof ik. Hè, dat is, nou, dat is vooral het punt. De, wat er van uh, overgebleven is dat ze dat uh, deden. Dat speelde wel een rol, want uh, ja, Republikein of, of rechts meer kan wel een geweldige weerzien uh, tegen uh, Clinton. En uh, uh, nou, Clinton heeft hem toen uh, gedwongen om die overheid inderdaad te sluiten. En dat was ook een overheids- of een budget uh, discussie. En uh, het aardige daarvan is dat uh, enerzijds ja, de Amerikanen woedend waren. En nog steeds nu ook woedend waren over die uh, uh, shutdown. Maar anderzijds, uh, Clinton, om zeg maar, de boel die op gang te krijgen, toch wel uh, de Republikeinen tegemoet kwam. En met een plan kwam om de overheidsbegroting gedurende zeven jaar in het evenwicht te krijgen. En dat is een groot en doos genoeg. Ja, want we denken misschien, want het is Carter, Clinton, Obama. Maar je zegt, Reagan, we, we hadden misschien in ons hoofd dat het een typisch Republikeins strijdmiddel is. Om democratische presidenten te dwarsbomen. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is. Sterker nog, het kan ook op initiatief van, uh, van de president zelf gebeuren. Dus Ford heeft bijvoorbeeld zelf een veto over een wet uitgesproken... met als gevolg dat die overheid dichtging. En dat heeft uh, Carter ook één uh, uh, keer gedaan tussen een aantal van die shutdowns. Dus in die zin is het niet uh, republikeins uh, gelieerd. MP, het, het, het, het, wel vaak door de Republikein is het gebruikt... maar het is ook een keer door de Democraten... en zelfs twee of drie keer door de president zelf gebruikt. Ja. Nou zei je net uh, in, in die periode van Clinton in 1995... is dat mening, meen Krijgen die republikeinen hun zin? Want Clinton die, die doet aanpassingen. Dus het is als actiemiddel zo'n shutdown ook succesvol? Ja, vaak wel. Althans uh, op korte termijn. Strategisch is het uh, niet altijd succesvol. Want uh, de, de geschiedenis leert dat uh, de initiatiefnemers... daarna geweldig afgestraft uh, worden. Want ja, Amerika en ook Ik vind het toch wel een blamage als die overheid uh, dichtgaat. En in die zin uh, uh, zie je daarna... Nou, Clinton heel impopulair, is na, na, die een geweldig her, herkozen. Uh, als reactie ook onder andere op die shutdown. En republikeinen die initiatief namen tot die shutdown, die zijn daarna geweldig afgestraft, dus niet herkozen in een congres of, of anderszins. Dus in die zin, uh, uh, als politiek middel voor, voor jezelf, is het niet zo uh, succesvol. Wat wel belangrijk is, het wordt ook vaak gebruikt, en zo moet je volgens mij deze ook een beetje beschouwen, het wordt vaak ook gebruikt als voorbeeld over een discussie voor, over de algehele begroting. Nu gaat het over de discussie, mag de overheid geld uitgeven? En, zo, nou, en dat mag niet als er geen public funds uh, gevonden worden. Maar tussen nu en de maand vindt dadelijk een discussie plaats uh, over de hele overheidsbegoeding. Ja, precies het plafond. Het plafond. Ook. En dan is de vraag niet of de overheid geld mag uitgeven, maar ook of de overheid een beroep mag doen op de kapitaalmarkt. Ja. Of geld mag lenen. En dat als daar niet overeenstemming over bereikt wordt, ja, dan, is, dan is de ramp niet te Dan overzien. zijn de rapen gaar. Ja, ja dit, dit, is, dit is een soort sprookjesgevoel. Dit is nog met veel politieke symboliek. Van de week werd ook gezegd dat het karretje op, op Mars niet meer reed. Omdat de NASA geen geld meer uit mocht geven. Wat ook zo was. Nou, nu mogen uh, de militairen in ieder geval weer aan het werk. Dankzij PR-militie. Ja. Even tot slot, Hans. Want je, je zei net: het, het, het kan backfire. Om even het Amerikaans ja. vol te houden. Op de mensen die het initiatief hebben genomen. Nou is het verhaal dat een maand geleden ongeveer de Tea Party... Uh, nog weinig steun had om uh, dit plan uit te voeren... wat ze blijkbaar al van plan waren... maar dat ze dus een enorme invloed hebben gekregen... binnen de Republikeinse Partij. Klopt dat? Is, dat? is het vooral de Tea Party die nu aanhang heeft gekregen... Ja. en actie voert tegen de te linkse Obama? Uh, ja, sterker. En we en, zien nu ook dat de Tea Party... Ja, een grote, grote rol gaat spelen bij de discussie over het, uh, het kredietplafond... en het uitgavenplafond... En, in dat opzicht uh, vrezen we met grote vrezen wat er over een maand gaat gebeuren. Dan zie je toch dat die republikeinen ook gematigde vleugelbindende partijen uh, horen laten hangen aan de, naar, naar de Tea Party. En in die zin maakt Obama zich hele grote zorg, uh, zorgen. Want ja, Dus dan de... moet hij zo dadelijk misschien als president, dan kan hij niet anders om toch tegemoet ja. te komen aan Obamacare. En dat is, dat is het gevolg. En uh, die discussie is gaande en dat zou je deze week dan kunnen zien dan. Op... Goed, Hans Veldman, heel hartelijk dank voor je toelichting. Ja, dan gaan we nu slechts een paar uur terug in de tijd. Terug naar gisteravond, negen uur en weg uit de studio van Radio 1 in Hilversum... naar Amsterdam, naar het Rijksmuseum. Ja, we zitten hier in de bibliotheek van het Rijksmuseum... ontworpen zoals vrijwel alles in dit gebouw door Pierre Kuipers. En we kijken uit op die karakteristieke gietijzeren... enigszins bruine uh, balustrade en trap... Uh, Waar, het, waar die bibliotheek bekend om is. We zien enorme hoge monumentale boekenkasten. We zien een tongewelf En we weten, we zitten in een, in een ruimte die ons zag inboezemt. Zelfs zodanig dat wij hier aan tafel... een oud kleedje op die ouderwetse tafel gelegd hebben. Want elke beweging die we maken waarmee we de tafel aanraken... is een bedrijfsrisico voor het Rijksmuseum. En dat willen we ze niet laten lopen. Dat, daar bevinden we ons dus. Ja, en we gaan het hebben over een eerbiedwaardige uh, familie en haar onderdanen. Uiteraard over de Oranjes. En ook over onze buurkoning en hun volk. Dat alles in het kader van vorst en volk... het thema van de Maand van de Geschiedenis... Want hoeveel houden en hielden wij eigenlijk van onze vorsten? En was de liefde ook wederzijds? En hoe zat dat in het verwante buurland België? Ja, om die klemmende vragen te beantwoorden aan tafel... Henk de Velde, hoogleraar vaderlandse geschiedenis te leiden... en schrijver van een doolvrocht artikel over Nederlanders, Nederland, de oranjes en het orangisme. Ook aan tafel Dick van der Meulen, biograaf van koning Willem III... En natuurlijk, last but not least, Jan van den Bergen... Europees monarchiewachter uit België. En met deze drie heren gaan we praten over vorst en volk... of beter gezegd, over volk en vorst. Heren, welkom er even. Laten we, laten we beginnen bij de stand van zaken heden ten dagen. We hebben net allebei een, een nieuwe vorst... Zowel België als Nederland. En wat ons eigenlijk bezighoudt is wie zou nou het meest populair zijn in eigen land. Daar, durft daar de Belg Jan van den Bergen aan tafel een uitspraak over te doen. Hoe populair is jullie, Filip? En Voor... is die populairder misschien wel dan onze Willem, als je die moet schrijven. Hij is eigenlijk nu een beetje populair geworden. Jaren heeft men die man eigenlijk verketterd als. Een, ja, een Jan Klaassen een marionet iemand die eigenlijk uh, gewoon niets voorstelt, hij kan het niet dat heeft hij eigenlijk jaren meegesleept maar het curieuze is, en dat is zo typisch voor de monarchie die bestaat bij de gratie van sentimenten hij wordt koning en ineens doet men een enquête en het blijkt dat prins Filip koning Filip eigenlijk uh, helemaal... Uh, dat koning Filip eigenlijk prins Filip helemaal heeft toen vergeten. Hij kan het nu ineens, terwijl hij nog niks gedaan heeft. Ja, dat is ook een beetje het verhaal van onze Willem-Alexander, heren Ja, volgens mij wel. Ook Willem-Alexander, die, uh, die gold als... Uh, nou ja, bekend als prins Pils uh, in zijn uh, studententijd. Maar misschien dat het bij hem nog iets sneller is gegaan. Want ik denk eigenlijk al wel voordat hij uh, de de troon besteeg, dat, die, dat, die, dat dat toch al wel het idee was van nou, hij kan het wel. Dat dat, dat idee uh, uh, wel breder was dan in België voor de nieuwe koning. Ja, je krijgt uh, toch de indruk dat zijn reputatie sowieso altijd al wel wat beter was. Uh, ja. uh, Willem-Alexander maakte ook wel uitglijers toen met Fidela en dat soort dingen. Maar dit is toch uh, ja, maar uh, maar wat de... wij hier in Nederland lezen over Filip. Uh, er is geen uh, vergelijking mogelijk nee. natuurlijk als uh, prins Filip naar Brugge... toch een stad gaat en vraagt, hebt u hier veel Harkenspest, dat is natuurlijk een hele vreemde vraag die je stelt. Of als die inderdaad naar een stembureau gaat en vraagt... komt hij hier vaak aan de voorzitter. <lacht> Dit zijn natuurlijk toch nee. allemaal dingen ja, daar, daar die niet de... helemaal juist zitten... en dat maar... kan Willem-Alexander niet halen. En nee, Jan van der Bergen, is, nee, is dat zenuwen ja. van hem... of is dat, is dat omdat hij echt gewoon dom is? Wel, uh, dat weet niemand. Hm? <lacht> Ik heb mij laten vertellen door iemand die zeer dicht bij de familie staat... dat het allemaal te maken heeft met de echtelijke problemen bij zijn ouders. Hij zou daardoor eigenlijk helemaal verkampt zijn... Ver wat? Hij zou eigenlijk een soort van autisme ontwikkeld hebben. Gewoon omdat hij ten eerste ook altijd ontzettend veel kritiek heeft gekregen de voorbije jaren. Vroeger was dat alleen in de Vlaamse pers. Nu is dat ook in de Franstalige pers geweest. Tot op het moment dat hij zijn vader opvolgt. En dan zie je eigenlijk een fenomeen dat je altijd meemaakt. Beatrix heeft ongelooflijk veel kritiek gekregen. Maar ze... Uh, ze treedt af. Ja. En ineens wordt ze bijna heilig verklaard. Ja. En ze was waarschijnlijk ook een goede moeder. Hè? Is een, dit is een goed paar, Beatrix Precies, en Claus. Ja. Dus, dus daar heeft Willem het ook aan te danken. Ja, ja maar denk, ik, ja. ik weet ook niet of Henk, ik het vind... helemaal met je eens ben... dat, dat uh, Beatrix nou zo ongelooflijk veel kritiek heeft. Ze heeft enige kritiek gehad toen ze uh, net ja, was aangetreed. Ja, ja. De laatste tien jaar werd het allemaal steeds positiever. En uh, het probleem voor Willem-Alexander is... Uh, los van de vraag wat zijn eigen reputatie oorspronkelijk nou was... maar het probleem voor, voor Willem-Alexander was veel meer... van kan die überhaupt nog in die voetsporen van zijn moeder treden. Mm -hmm. dat, dat, dat was eigenlijk een beetje het probleem. Ja, maar ik herinner mij toch dat bijvoorbeeld Jeroen Brouwers... over Willem-Alexander ooit geschreven heeft... dat hij het IQ van een krop sla heeft ja, en de maar diepgang maar. van een surfplank. Ja, maar Jeroen uh, dit ook... is een slecht begin voor ja, een koning. Maar Jeroen Brouwers is ook een halve Belg inmiddels. Ja, dat uh, speelt waarschijnlijk ja. wel mee. Heren, vinden jullie het goed dat we even teruggaan naar het begin... Uh, bijna 200 jaar geleden, naar 1813... Uh, dan hebben we die zoon van een oranje een Nederland, min of meer ja, onbekende man, toch? Die opeens soeverein vorst wordt van, van ons en van België. Hij, hij wordt hier gedropt. Kan dat zomaar, Dick van der Meulen? Ook een beetje tot zijn eigen verrassing. Hè? Hij is iemand geweest, Willem I, koning Willem I, die zoon dus van uh, de stadhouder uh, Willem V. Hij was alles kwijt uh, en had, uh, heeft nog een tijdje in, in de, nadat zijn vader was afgezet, geregeerd in Duitsland. Dus ook iemand die eigenlijk helemaal niet uh, het idee had dat hij nou per se uh, in Nederland zou moeten regeren. En opeens kreeg hij dit, inderdaad, ook wel tot zijn eigen verbazing, denk ik, uh, aangeboden. Maar dat het toch kon, uh, heeft natuurlijk alles te maken met de niet al te beste ervaringen van de Nederlanders en ook wel van de zuidelijke Nederlanders, denk ik, met de Fransen. Met name die laatste jaren van de Franse tijd... waren natuurlijk buitengewoon akelig. En ja, een soort terugverlangen... Na een periode die wel beschouwd ook niet geweldig was... want Willem, eh, stadhouder Willem V was natuurlijk helemaal niet populair in zijn tijd... dat waren mensen natuurlijk eigenlijk vergeten. Het is een soort, ja, een, een, een, ja die oranjes, het is toch nog iets wat wel een beetje nazong. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen dachten... ja, god, alles beter dan die Fransen en waarom niet? Laten het met die oranjes eens proberen. En Henk de Velde, was er enig alternatief? Kon het alleen maar een oranje zijn? Nou, dat als je alles bij elkaar optelt, dan wordt het uiteindelijk word vanzelfsprekend... dat het een terugkeer naar oranje wordt... Maar dat is eigenlijk alleen maar de uitkomst van het proces geweest. Dus gek genoeg, dus in november 1813, als het Franse bewind instort... dan weet eigenlijk niemand goed wat er moet gebeuren. Er is Van Hogerdorp in Den Haag die roept van uh, Oranje boven... Holland is vrij en we willen weer een, uh, dat Oranje naar Nederland komt. Maar op dat moment weet men niet eens waar Oranje uh, zit. He, de, de bord... nee, hij was op zoek naar een vorstendommetje, geloof ik. Hè? Op allerlei plekken nou, in Duitsland dat heeft en, die, en Engeland. Die, heeft die... Hij had het zelfs op, hij het opgegeven. Uh, zeg maar, het had uh, in Duitsland gezeten... Uh, uh, uh, in Fulda zat hij hè, en gokte toen. Uh, had de keuze tussen Pruisen en Napoleon, en gokte toen op Pruisen. Dat was een foute gok, want Napoleon won. Dat was in 1806. Uh, ja, vanaf dat moment uh, had hij echt. Hij had nog wat land in Polen. En ja, dat was zo'n beetje. Hij uh, begon zich al te verzoenen met de gedachte dat hij daar zou terechtkomen. Dus had zomaar gewoon heel makkelijk het einde kunnen zijn. van überhaupt Oranjes die. Ja, in ja dat, is leek, het, dat dus leek het op het als leken. nu uh, die, bij die 200 jaar koninkrijk. wat natuurlijk veel meer is dan alleen koningschap. Hè. dat gaat ook over het, uh, eerste, de eerste grondwet die in 1814 die komt. Eerste en Tweede Kamer 1815. maar dat de Oranjes zelf heel veel interesse hebben in die 200 jaar, dat is, geen, uh, dat is geen wonder. Ik bedoel dat Beatrix zegt van dit is een mooi moment voor mij om af te treden. Ja, zonder 1813, dan waren de Oranjes misschien een, uh, een mooi adellijk geslacht geweest, maar dan hadden wij niet veel meer van ze vernomen. Dus, dus dat is echt een cruciaal moment geweest. En dat soort samenspel, uh, enerzijds de grote mogendheden, dus hij sta, zit in een goed blaadje bij Groot-Brittannië. De Britten zijn de Amerikanen van, uh, van 1813. Dus dat is heel belangrijk. En die Britten die, die denken van we willen eventueel Oranje wel terug. Maar dan moet eerst wel even blijken dat ze hem ook in Nederland nog willen. Dus dat is dan heel belangrijk. En dan blijkt dus dat er een bepaalde groep is. Hoe groot die groep precies is dat zouden we eigenlijk nog eens heel goed moeten uitzoeken. Maar er is een groep en dat zit vooral onder het lagere volk. Die begint dan met oranje vlaggen te zwaaien en die roept om Oranje. Ja en was dat helemaal spontaan of wellicht geregisseerd? Nou dat, daar, daar denk ik dat daar de meningen over zullen verschillen. Maar naar mijn smaak is het toch, is het, zijn de aanwijzingen wel sterk dat het niet echt geregisseerd is. Dus dat dat echt een authentieke volksbeweging... neem Amsterdam als voorbeeld. Hè. Daar is in, in op 15 november 1813... worden daar de Franse douanehuisjes in brand gestoken. Een icoon uit de Nederlandse geschiedenis. Dat is niet op instigatie van notabelen in tegendeel. Die notabelen schrikken zich een hoedje. want die denken, die Fransen trekken weg. En we hebben nog niet iets daarvoor in, in de plaats. Uh, nu gaat het gewone volk in beweging komen. Waar gaat dat eindigen? Dus de, de, dat in Amsterdam de uh, elite overgaat naar Oranje, is eigenlijk vooral... om het lagere volk tevreden te stellen. Een klein, klein, klein mini-voorbeeldje daarbij... is dat uh, iemand die zich totaal niet liet regisseren... was de dichter Willem Bilderdijk. En ook die uh, danste rond met een oranje kokarde op zijn hoed. Dus daar zit, iets, uh, daar zit wel iets spontaans in. als je dat. Dan maar ontwacht. is dat nou omdat mensen een enorme verlangen hebben... naar de Oranjes als het Vorstenhuis? Of is dat omdat ze gewoon duidelijk willen maken... wij zijn tegen de Fransen? En, ja, uh... ik denk dat laatste... Kijk, het is, het is natuurlijk niet toevallig. Ze gaan niet met, met paars of, of, of, of, of geel zwaaien. Ze zwaaien met oranje. Ja. Dus dat is wel een, een, een herinnering aan de Nederlandse geschiedenis. Het is ook Nederlands, niet Frans. Maar dan is het in 1813 nog steeds de vraag... Van, ja, is dit nu een soort de, de oude Oranje-partij die hier weer de kop op steekt? Want dat had ook gekund. Hè? Gewoon oranje ja. tegenover de patriotten, Dus dat het gewoon een partij is. En dan blijkt van ja, nee, dit is het nationale symbool geworden. Maar dat is eigenlijk allemaal in die ene maand dat dat wordt uitgevonden. Uh, en dat dat... Ja. Maar de verwachting van de oranje koning is dat hij het land... wat een beetje verscheurd is en wat een beetje in de war is... door die bezetting van Napoleon, dat hij dat land weer verenigt... en iedereen onder één vlag brengt. En in het gebied wat wij nu zien als België... hoe, hoe kijken oh. ze daar tegen die oranjes aan? Ja, wel, de Belgen die wilden eigenlijk een katholieke Fransman. En ze kregen een Duitse protestant. Dus daar waren ze om Arme te België. beginnen niet gelukkig mee. Ja. Ik kan het niet genoeg herhalen. En het voor mij en voor vele collega's was die revolutie van 1830... de domste revolutie aller tijden. En er waren nog veel orangisten trouwens in België... die eigenlijk met heimwee terugkeken en nog decennia nadien... naar dat Verenigde Koninkrijk. Dus Leopold I... En dat is eigenlijk ook een fenomeen. Die man komt uit een heel klein hertogdommetje. 30 die juist vierkante juist in, kilometer. Dat komt een hele tijd later, toch? Ja, nee, het gaat er ook even Jan, om. Jan en Dick. In, in dit is 1830. Hè, ja. Toen waren de Belgen ook curieus zit... Dat ze naar nou, de protestant namen. Maar hoe zat dat in 1815? Want, nee. Want zij, uh, jullie kregen dus opeens een oranje We kregen kost, ineens en een Oranje. Een, dat hadden we eigenlijk ook niet gevraagd. Hm. En de, de, de, ook eigenlijk een Duitse protestant. Ook ja. eigenlijk, ja. En er kwam nog bij dat men in België dus toch met. Een zeer grote katholieke meerderheid zat en men vond eigenlijk dat er een grote betutteling was. Heel veel Belgen vinden dat nog altijd van de Nederlanders... maar toen nog meer dan ja. anders. En uh, bovendien was er dus zo'n grote uh, discussie... op het hoogste klerikale vlak. De bischoppen, die weigerden zich eigenlijk te onderwerpen. Daar kwam nog bij dat Willem I. die wilde ook eigenlijk het Nederlands promoten. Er waren scholen waar men Nederlands leerde... en dat zou dat Franstalige establishment dan weer niet zitten. En dan krijg je dus eigenlijk met de steun van Franse revolutionair and Katholieken en uh, zogenaamde uh, uh, Frans-taligen die zich verzetten tegen dat Nederlandse bewind, tegen die betutteling van het noorden uit. En dat heeft uh, ja, als resultaat gehad die beroemde uh, opera die uh, in de Munschouwburg werd opgevoerd, de stomme van Portici en dan ineens waren de beren los. En het, België heeft eigenlijk het geluk gehad dat de grote mogendheden op dat moment nogal sympathiek stonden tegen over België. Maar de Belgen durfden het eigenlijk niet aan om een republiek op te richten. Ja, dus, dus, Want dan zou België eigenlijk een vogelschrik geweest zijn om een van de peetvaders van de Belgische revolutie te citeren. Namelijk meneer Noton, die zei, nee, dat mogen we niet doen. We moeten een koninkrijk hebben. En dan zijn ze dus overal eigenlijk een beetje gaan shoppen. Eens kijken wat er allemaal in de sterraanbieding zat. En ze zijn uitgekomen bij die Leopold I die eigenlijk al het grote probleem had. Hij was getrouwd met de kroonprinses van Groot-Brittannië en dacht... mijn moment komt nog... ik word de Eminente griezen van uh, Groot-Brittannië... maar die vrouw is gestorven in het kraambed. Men heeft hem dan de Griekse troon... Voorgesteld. Dat vond hij een beetje te riskant. En uiteindelijk zijn ze dan bij hem gekomen met een zeer revolutionaire grondwet. Het was de meest vooruitstrevende grondwet van Vandaar Europa. wereld. wel een ja. merkwaardig fenomeen nog is, is dat, dat ze bij dat shoppen, zoals u dat noemt. Ja. toch ook nog even aan uh, de prins van Oranje hebben Precies. gedacht. Ja, dus ja, ja, ja. dus de, de zoon van uh, koning Willem I. Die, Die geloofde er zelf ook enorm ja. in, een Sinterklaaskindje. Maar wacht even, de, de, de, de gedachte was dat, in dat toen Willem na de opstand Willem I van het toneelweg in België... en dan zijn zoon als koning van België. Dat, dat, is, dus, ja, dat, is dat, dat we dus een, twee oranjes hadden... De vader en zoon samen in Nederland en België. Begrijp ik dat goed? Ah, ja, ja, ja, maar, ja maar, maar jammer dat dat niet doorgegaan is, toch? Ja, precies. Maar de kroonprins was er heilig van overtuigd... dat hij zeer populair was in België. Dat was ook zo. In zeker kringen was dat hij was, dat. Ja, er kringen was ook was nog lange tijd een orangistische beweging. Ja, in, uh, toen, Gent, in, in Gent natuurlijk ja. zeer zeker. Maar ook in andere steden wel in België. Dus, en dat heeft toch volgens mij nog eindeloos lang ook ja. daar bestaan. Jan, je zei net, het was een uitermate revolutionaire grondwet. Ja. Uh, als ik het goed begrijp is het zo dat Leo, Leopold wordt koning der Belgen. Maar bij, niet bij gratie gods, maar nee. bij de gratie van zijn landgenoten. Ja, vandaar... Zit daar dat revolutionaire. Ja, vandaar dus het zijn geen ook, onderdanen, maar landgenoten. Nou ja, en vandaar ook de, dat hij niet de koning van België is. Hij is de koning der Belgen. Dat is dus eigenlijk ja, bij de gratie van de bevolking dat hij koning mag zijn. En toen hij die grondwet had gelezen, maakte hij inderdaad de opmerking: heren, het is duidelijk dat de monarchie daar niet was om zich te verdedigen. Maar als we allebei water in de wijn doen, dan zal het misschien lukken. Maar hij heeft dus zijn hele leven niets anders gedaan, vooral in de correspondentie met Queen Victoria, dan zich te beklagen over die domme Belgen en die domme grondwet, die hem eigenlijk aan banden leggen, waardoor hem eigenlijk het regeren onmogelijk God, werd. God, pech voor Leopold. Hoe zat dat bij onze vorst? Willem Want die is toch, die is toch ook niet per, door, door gratie gods? Bij gratie van wie is on, was onze Willem I en II en 3 ware koning? Volgens mij, Henk, uh, uh, ik denk dat jij hier... Hier moet de hoogleraar van de even ingrijpen. Uh, ja, de dat is, is, mij, dat is dat eigenlijk ingewikkeld in het Nederlands geval. Omdat je, uh, als je hier uh, koning bent bij gratie gods... dan is altijd meteen de vraag welke god nu precies. Is dat de god van de protestanten? Is dat de god van de katholieken? Dat is dus de, de verhouding religie en monarchie is in Nederland heel erg lastig. Daar, daar uh, is men nooit helemaal goed uitgekomen. Maar er is wel al door op de achtergrond die notie van... Van, van religie aanwezig geweest, maar niet in de zin van het uh, heilige recht zoals je dat klassiek bij de monarchie hebt. Ja. Uh, en daar speelt ook een soort van um, aarzeling een rol van ja, wie is er nou, waar ligt nou precies de soevereiniteit in het Nederlandse nou. geval? Hè? Geen, geen volkssoevereiniteit, dat is duidelijk. En de, en de vorst is soeverein, maar die heeft er toch weer niet allemaal voor in zijn eentje voor te zeggen. Misschien is het toch prettig om heel kort nog even uit te leggen voor iedereen die dat niet helemaal duidelijk is, soeverein, dat begrip... Ja, dat betekent dus dat je aan niemand verder schuldig bent. Dat, dat is de laatste instantie, zal ik maar zeggen. Dus als volkssoevereiniteit betekent dat in laatste instantie... de macht berust bij het volk. Alle macht gaat uit van het volk. Dat Zo'n soort zinsnede komt in de, staat in de Belgische grondwet. In de Nederlandse grondwet is dat altijd bij enigszins in het midden gelaten. Dus wij hebben nooit dat precies gelokaliseerd. Van waar ligt die macht? En bij Willem I heeft dat ook wel tot wat problemen geleid. Van waar ligt nu precies de macht? Alleen was het Willem I was in staat Ik om die macht me. al heel snel naar zichzelf toe te trekken. En Willem I zelf was er natuurlijk wel van overtuigd dat de macht bij hem lag. Ja, ja. Maar uh, inderdaad, dat, stond, dat was niet de, staat dat niet, was de bedoeling van de grondwet. Dat vond ook niet iedereen. Maar nee. dat is Willem nee, I toch ook min of meer beloofd. Nee, nee, nee, nee, in, in tegendeel. Het was juist omgekeerd. Kijk, de, het heeft heel lang geduurd voordat we uiteindelijk echt een koning kregen. Hè? De, de Oranjes kwamen in, op 30 november 1813... komt, die, komt de latere koning eh, terug in Nederland. En pas in september 1815 wordt hij ingehuldigd... als vorst van het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft zo'n lange tijd geduurd... omdat het van, van weerskanten een beetje snuffelen was. Van hoe gaat dat rijk eruit zien... en hoe gaan we dat rijk vervolgens inrichten. En eh, de koning, de latere koning... Heeft Gezegd van ik aanvaard de soevereiniteit onder waarborging in een wijze, wijze co constitutie. En dat betekent dus dat hij zei van ik, ik wil eigenlijk dat er een grondwet komt. Dus hij heeft eigenlijk meteen zelf gezegd van ja ik, mijn macht mag niet onbeperkt zijn. Toen hij eenmaal die, uh, de koning was, toen begon hij daar wat anders over te denken in de praktijk. Maar dat is dus laat zeggen het begin uh, ja. geweest. Is, is dat niet een beetje het drama van de drie oranje vorsten in die 19e eeuw? Dat ze langzaam en zeker moeten aanvaarden dat de liberale politie die de liberale heren en de macht van zijn afsnoep... en de macht steeds nou, verder inperken. Dat kun je maken? niet zeggen over Willem I. Uh, nee, maar laten we gewoon Willem II en Willem 3 Natuurlijk, gaan. bij Willem III is dat evident, hè? maar uh, bij Willem I was dat zeker niet het geval. Uh, uh, wel, nee. tegen het einde van zijn uh, loopbaan als koning... merkte hij dat, dat het is Onder andere doordat hij de Belgen kwijtraakte, hè? zijn politiek zo net al door Jan beschreven is natuurlijk was rampzalig. Hij, zijn onderwijs en taalpolitiek zette de zuidelijke Nederlander tegen hem op. Raakte dat kwijt en vervolgens. Uh, legde die, die zich niet neer bij de Belgische onafhankelijkheid. Het ne Nederlandse leger bleef gemobiliseerd. Dat was heel veel, veel geld. Dat was het, dus was het dus dat, dat, dat is natuurlijk een, een uh, kostte, dat kostte veel geld. Het land veel geld, het ja. land raakte failliet. dat maakte hem zeer ja. impopulair. Juist, dat was de ja. vraag. Ook bij en, het Nederlandse volk. Uh, ja, tegen ja. het einde was Willem 1, dus, absoluut impopulair. Hij En dus eindelijk ja. het bij de Belgen verprutst en bij de Nederlanders. Ja. Zullen we gewoon naar Willem 2 II en 3 gaan, want ik wil niet nog langer. Willem 1 is <laughs> nog wel klaar. Ja, ja de, dat uh, vind uh, ik als biograaf natuurlijk ook vond. Ja, willen twee en drie kijken. Ik stelde net de vraag van langzaam en zeker zie je dat ze steeds minder politieke macht krijgen. We kennen allemaal het verhaal van, de, de, van Torbeke, dat Die zegt, okay, de, de, de politici, het kabinet is verantwoordelijk voor de besluiten die de staat neemt en niet meer de koning. Ze worden langzaam en zeker steeds minder machtig. Hoe, hoe gaan ze daarmee om? Hoe gaan, hoe gaan Willem 2 en met name Willem 3 daarmee om? Blijft hij pruttelen? Willem II prutteldicht, maar dat had, uh, Willem II had in wezen eigenlijk nog de macht, was een klein beetje ingeperkt door een grondwetswijziging in 1840, maar had in wezen nog goed deels de bevoegdheden van zijn vader. Maar hij was niet de fanatieke werker die zijn vader was. Hè? Zijn vader genoot van de macht, vond het heerlijk om in die werkkamer maar machtig te zijn. En Willem II wilde eigenlijk liever naar buiten. Uh, hij was een oorlogsheld, een romanticus. En die geweldige stapel paparazzen, die zinde hem niet. En dat was eigenlijk zijn tragiek. Hij was een machtige koning die eigenlijk niet uh, daar had moeten zitten, als je zo ziet. En wat dat betreft is het niet eens zo verbazingwekkend dat juist hij degene is geweest onder wie het is gaan schuiven. Daar waren natuurlijk ook uh, andere omstandigheden bij nodig. Uh, 1848, de revolutie, revolutie dus, ja. natuurlijk. Maar het, uh, er zat ook in Willem II iets uh, fundamenteel liberaals. Hij heeft zich heel lang uh, bij heel veel gelegenheden al vroegtijdig liberaal geuit. Hij had wel iets van Torbek op een bepaalde manier. Torbeke zonder verdieping, zou je zeggen. En uh, het is niet zo gek dat hij juist degene is geweest... Die, dan, die Torbeke de gelegenheid heeft gegeven om die grondwet te herzien. De echte tragiek zit natuurlijk bij uh, mijn onderwerp, uh, koning Willem III. Vanzelfsprekend. Want... Ja. Als ik uh, ja, als even een opmerking mag maken. Ja. Uh, heeft het ook toch niet te maken met het feit dat in 1848 waren er overal opstanden, ook in Nederland waren er rellen. Dus... En ik meen mij te herinneren dat Willem II op een bepaald moment gezegd heeft: In één nacht ben ik van een. Monarchist ben ik een republikein ja, geworden. Van en dan een, heeft hij eigenlijk dat ja, hij, heeft, hij, heeft uh, hij, hij heeft er ook werkelijk gezegd. In één nacht van zeer conservatief tot zeer liberaal. Maar als je je in die man werkelijk verdiept... blijkt dat nogal mee te vallen. Hij is wel conservatiever geworden in zijn, tijdens zijn koningschap. Maar de, uh, hij heeft natuurlijk heel lang geleefd zonder koning, uh, voordat hij koning mm -hmm. werd. En eigenlijk, met af en toe wat conservatieve momenten... was hij een vrij liberale man al die tijd... Dus uh, hij is en wordt eigenlijk nog steeds opgehangen aan die ene uitspraak. Maar dat is niet een juiste typering. Het is mm -hmm. geen goede zelftypering geweest. En uh, Nou ja, goed, dat is met de biografie van Willem II, die dan ook binnenkort verschijnt. Zal dat ook hopelijk verdwijnen, dat beeld. Uh, het, het was een liberale man. En uh, dan zie je, kom je natuurlijk bij Willem III. Dus eigenlijk is Willem III de, de, de, de meest mislukte koning. Nou ja, dat is, dat, is niet, dat is niet de term. Dat is een heel andere kwestie. Uh, maar wel de meest tragische van de drie. Want hij kreeg te maken met uh, verregaande beperkingen van de koninklijke macht. Dus zijn macht vergeleken met die van Willem I en nog van Willem II... is overigens minder uh, beperkt dan men wel eens denkt. Maar toch, ja... Aanzienlijk ja. bes, be, beknot, besnoeid. Maar je zegt van. Hij, ja. hij weigde uh, uh, uh, korte tijd even de troon te aanvaarden. En hij moest echt worden overtuigd. Uh, toen zijn vader dood was. door een groepje mensen, een groepje ministers. om toch maar uh, de troon te, uh, te bestijgen. Maar, maar je zegt, je zegt je Mag ik je daar heel de de de even onderbreken, Dick? Want. Wat willen de mensen dan nog van die koning? Want we bekijken het nu vanuit de koning, wat hij eigenlijk wil. Maar wat willen ze dan nog van die Oranjes? Want in het begin, Henk de Velde legde het net uit. Hè, is het een middel om te binden, om uh, af, af te zetten tegen die Franse tijd? Maar wat willen ze daarna nog van die koning? Nou ja, kijk, Herzen. ik denk dat je altijd verschillende groepen moet onderscheiden. Hè. Dus dat ook met zoiets als orangisme, dat wordt heel ongrijpbaar, ongrijpbaar als je net doet alsof iedereen daar precies hetzelfde voorstelling bij heeft. Het is een, een politiek fenomeen in de 19e eeuw. Die aanhankelijkheid aan de koning. De koning is een, is een politieke machtsfactor. Uh, de verschillende groepen hebben daar verschillende ideeën bij en kunnen ook op verschillende momenten daar iets anders mee uh, willen. Dus je moet altijd onderscheid maken op zijn minst tussen de volksklasse en de, uh, laten we maar zeggen, liberale burgerij. En de liberale burgerij die is bezig met een parlementair stelsel te ontwikkelen waar die koning eigenlijk vooral een soort symboolrol moet hebben en niet al te veel meer echt in de mark melk te brokkelen uh, moet hebben. En daartegenover heb je de Volksklasse die, uh, die voor een groot deel van de tijd denkt... ach ja, dat die politiek dat is iets van de heren... daar hebben we niks mee te maken... maar af en toe ook denkt van ja, maar we vinden dat het verkeerd gaat. En dan komt er af en toe komt er dan dat idee naar boven... dat is ook bij, rond Willem II, is dat, uh, je ziet het ook enkele keer nog bij Willem III... dat men dan zegt van ja, de, tegenover die, die, uh, die, die burgerheren... die dat denken dat ze het land wel kunnen regelen... Uh, doen wij een beroep op oranje, want dat is de, onze laatste redmiddel. Dat zie je af en toe komen... en dan is het niet een soort naïeve gedachte van ach ja de koning die, die, die, die zal het voor ons dan allemaal wel opknappen... maar het is een, zeggen, een soort bewuste politieke strategie... van we willen een ander, ander type uh, politiek dan, dat er, dan, dan de bestaande politiek. Nou, dat zie je op sommige dus, momenten komen. Is, is dan de koning, krijgt dan de koning als ware de rol die nu... ...populistische partijen hebben ja, ja, in de 19e eeuw. Kijk, orangisme, in Orangisme zit iets van democratisch gevoel... Hè, ...van het volk moet... moet ...ja, er is een band tussen vorst en volk... Hè, dat, dat, ...dat element... ...maar eigenlijk is het makkelijker te begrijpen... Als in, ...in hedendaagse termen als we het populistisch zouden ja, noemen. Dus we hè. moeten inderdaad aan Pim Fortuyn denken... ...als we aan Willem II denken, om als iets te zeggen. Nou ja, dat gaat wat ver... Mm. ...omdat kijk, Pim Fortuyn is, mm. is een figuur die het puur van zichzelf moest hebben... ...en bij Willem II of Willem III... Daar is het de, de oranje waar de van maar dat, Niet dat is dus op een persoon. soort ouderwetse manier beroep doen op de koning die voor zijn onderdanen zal. Ja goed, dat is ja. natuurlijk in Nederland een heel concreet geval. Is, uh, in 1853 had je de aprilbeweging. Toen hebben de katholieken uh, uh, uh, uh, kregen. Van de, de regering Torbekke, die op dat moment aan de macht was. Uh, kreeg de mogelijkheid om weer uh, bischoppen te krijgen. En dat was wat de protestanten niet prettig vonden. En toen zijn de protestanten naar de koning gegaan. Hebben ze rechtstreeks tot de koning uh, gewend? En de koning heeft toen. Zich in uh, welwillende uh, woorden over dat Protestantse initiatief uh, uitgelaten. En dat is een gek geval. Want de koning zelf was helemaal niet een uh, fanatieke anti-katholiek of zoiets. Maar ik denk dat hij zelf dacht: van, kijk, nu kan ik eindelijk nog eens eventjes. Het is, is goed mijn, voor mijn business. Ja, uh, ik kan er eens even business. wat laten. Ja. En, en omgekeerd, ja. die oran orangisten, die zagen daar dus ook baard bij. Dus je hebt een soort wisselwerking. Krijg je op en hoe was moment. dat in België met jullie Leopolden? Ja, uh, Leopold II. Dat was natuurlijk de meest impopulaire koning die we ooit gehad hebben. Die man die heeft er ook naar gemaakt. De Afrika-politiek. Bovendien ook zijn privéleven. Uh, ik herinner mij dat er in die periode... in de socialistische pers... schreef men bijvoorbeeld... Saligo de II in plaats van Leopold II. Namelijk Smeerlap II. Dit is nu bijna ondenkbaar. Maar ik kan mij ook herinneren... dat Leopold I was eigenlijk afgunstig... van Willem III. De Terwijl Willem III... De ja, de, gore, de koning Gorilla. Maar Leopold I, die heeft hem ooit... na de overstroming van 1861, ja. zei hij tegen hem... ik begrijp niet hoe u dat doet. U doet er niets voor en u bent zo populair. Ja. Ja. En ik doe er alles voor en ik ben niet populair. Ja, wacht even, uh, Jan van den Bergen. Uh, willen... Willem wordt gevraagd hoe het komt dat hij zo populair is... terwijl hij eigenlijk heel weinig doet. Dat is natuurlijk iets wat is een kwaliteit. Nou, bij de zien. Ik toch even een kleine landspreken voor mijn uh, koning. Oh, voor jou, Willem. Er waren twee water, water, watersnotenrampen in 1855 en 1861. Hmm. En toen heeft uh, Willem III een klein beetje in navolging van Lodewijk naar Podium... de eerste echte koning die we eigenlijk hebben gehad in Holland... Uh, heeft hij de slachtoffers bezocht uh, in het, in het uh, gebied, in die afzomde uh, gebieden. En dat deed hij echt. Hij ging er naartoe, uh, stond in het water, uh, uh, ging ervoor, sprak met iedereen. En daar heeft hij een geweldig veel goodwill mee uh, verworven. En dat was iets waar niet alleen was. Dat was altijd onthouden. Op, uh, ze de oranjes, uh, ja, niet alleen Leopold was, was daar jaloers op, maar iedereen. iedereen he? He? Ja. Maar goed, het was ook wel de finest hour van Willem III. He? Want als je hem later in zijn leven nog een lol wilde doen, dan moest je altijd over die watersnood... Maar, zeg je maar nou, dat, dat is toch dat... de finest hour van ja. oranje. Ja, maar het is, het is ook wel een beetje andersom. Van, ze hoeven eigenlijk uh, heel weinig maar te doen om populair te zijn. Dus het, dat is het gekke, ook bij Willem III. Hè, er is een, uh, een uh, promovendus in Leiden... die nu ook elders in dit mooie gebouw aan het praten is over vorst en volk. En die heeft onderzoek gedaan naar de Oranje Liefde in Amsterdam. En dat blijkt ook zo'n Willem III... Waar, waar, waarvan je altijd denkt, een impopulaire vorst. Nee, als er iets te feesten viel, dan, was daar toch iets, dan kwam die naam die kwam weer ja. uh, naar boven. Dus, dus er, je er hoefde niet veel te doen. We en nu... en veranderde dat op het moment dat de dames uh, aan bod zijn? Nou, dat, ze zijn, dat verandert in die zin dat het um, voor de tegenstanders een beetje ingewikkeld uh, was. Want het he, dat was, moet je je voorstellen, de, de, eind van de 19e eeuw komt eerst Emma en daarna in 1898 Wilhelmina. Um, dat waren de eerste vrouwen zo'n beetje in de Nederlandse politiek, was het nog echt een mannenbusiness. Ja, dan moest je dus tegen vrouwen zijn als je, te, je tegen de monarchie keerde. Nou, dat was wel een lastig probleem. En op datzelfde moment hebben socialisten ook gedacht van kijk eens, als wij heel luidkeels tegen de monarchie zijn, dan... Um, dan maken we het ons eigenlijk alleen maar lastig. We kunnen die monarchie beter een beetje negeren. Daar zit niet de werkelijke macht. Die zit eigenlijk bij de, bij de liberale burgerij. Daar moeten we tegen strijden. En we kunnen beter proberen om het gewone volk met ons mee te krijgen... door niet al te veel over die oranjes meer te praten. Dat dus is al in de tijd, lang de tijd van Emma en ja. Wilhelmina. Dat was natuurlijk in de tijd van Willem III niet. Hè? Toen was uh, Willem III was echt het mikpunt mm. ja. van de socialisten. Ik hoorde mm. u net uh, het woord uh, gorilla, gorilla ja. zeggen. Dat is de bijnaam die hij kreeg. In socialistische kringen, dat was niet uh, uh, in het hele land zo, maar dat was absoluut de, de, de socialisten, onder leiding natuurlijk van mensen zoals Nieuwenhuis. Nieuwenhuys. Mm. Ja, die keerden zich tegen uh, Willem III en dat was een ideaal symbool daarvoor. Het was in België ook zo, de socialisten waren tegen de monarchie ja. en het is nu uh, helemaal anders. Nu zijn de socialisten eigenlijk de verdedigers van ja, de monarchie. Dat is hier ook dat is zo, hoofd, dat, is, ja. dat is internationaal, geloof ik. Maar goed, we krijgen dan de dames. Wilhelmina, Juliana, ga zo maar door. Zullen we even naar een sprongetje in de tijd maken... en even gaan luisteren naar zo'n moment... dat het volk haar liefde betuigt, of zijn liefde betuigt aan Juliana. Koninginnedag op Paleis Denk, waar de vorstin haar zestigste verjaardag vierde... te midden van haar kinderen en kleinkinderen... die op het bordes aanwezig waren tijdens het traditionele bloemendefilet. Suriname was vertegenwoordigd door een aantal cotto-missies die de koningin een cadeau aanboden. Een van de vele geschenken en bloemstukken die zij op deze dag in ontvangst mocht nemen. Ik, ik, ik, ik, ik. Koningin Juliana moest de aandacht van het publiek op deze dag wel delen met haar oudste kleinzoon Willem-Alexander. Een van de opvallendste geschenken voor de jarige koningin was een lammetje, dat door Willem-Alexander meteen werd ingepalmd als speelkameraadje. Het was het einde van een ochtend die, zoals de koningin in een kort dankwoord zei, een onvergetelijke indruk heeft gemaakt. Dan wil ik graag langs deze weg, iedereen die Ram heeft meegewerkt, op wat voor manier ook, om dit zo'n prachtige ochtend voor mij te maken, heel hartelijk bedanken. Ja. We, veel van ons zullen zich dit nog herinneren, die defilé's op Soesdijk. Het eh, lammetje voor op dat moment tweejarige Alexander, misschien niet Willem-Alexander. Maar als je nou, Dick van der Meulen, Jan van der Bergen en natuurlijk ook Henk de Velde. Als je nou de dames beoordelen moet. De 20e eeuw, dat zijn allemaal, hebben we allemaal voorstinnen op nu na dan. Hè? En die zitten we alweer in de 21e eeuw. Wat doen zij het wezenlijk anders dan de heren? Nou, volgens mij ligt het grootste breekpunt toch eigenlijk bij Juliana. Want, want dan, na de Tweede Wereldoorlog... accepteert de monarchie eigenlijk voor het eerst... De, in, in volle omgang, omvang de democratie. Er blijven nog wel een paar kleine dingetjes af en toe. Maar dat, eigenlijk dat de, de monarchie dan toch accepteert... van wij zijn onderdeel van een, van een democratisch systeem. En dat is eigenlijk iets wat, wat Wilhelmina nog heel lastig vond. zelden in, in, in België, waar eigenlijk bijna op hetzelfde moment ook... die omslag wordt gemaakt. En daar ligt, ligt voor mijn gevoel... Dat voelde ik het grootste verschil. Ja, Want, want Willemina, we refereerden even aan de oorlog... die had de hoop dat zij als een soort nieuwe vorstin... een nieuw land kon creëren na die oorlog. Ja, ik denk Dat was het fijnste moment ja, van ja. haar. Ja, zij, zij meende dat ze de belichaming van het volk was. Dat zij eigenlijk veel beter dan de gewone politie doorhad... wat er onder het volk leefde. En één moment waarop dat schijnbaar ook zo was... was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen zat ze natuurlijk op enorme afstand. Dus ze, kon helemaal, ze, ze wist eigenlijk helemaal niks van wat er in Nederland gebeurde. Maar ze door de, die radiouitzendingen ontstond dat contact op bepaalde... En heeft ze ook een enorme symboolwerking gehad. Ja. Maar daar heeft ze dus de politieke uh, gevolgtrekkingen misschien wel uit willen maken. En dat, dat, daar is natuurlijk helemaal niks van maar, te gekomen. Maar weten we dan ook of, of het volk omgekeerd ook Wilhelmina lief had... Nou, wel dat het, dat, laat zich zeggen, oranje als symbool, he, dat, je moet je toch altijd erg onderscheid maken tussen die, de persoon van de vorst enerzijds, en die, die kan wel of niet sympathiek en wel of niet populair zijn, en oranje als symbool. Want dat is, in de oorlog is oranje als symbool van onafhankelijkheid wel heel erg belangrijk en belangrijk een uh, collega van mij die heeft die dagboeken uh, onderzocht, Bart van de Boom die kent al die dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog en gaf een prachtig voorbeeld van een, uh, uh, een spelletje dat in de oorlog werd gespeeld, waar uh, je dan moest raden, hè, er waren onderduikers of mensen die, die, die, die in die oorlogssituatie staan. moest je raden van wat wordt er uitgebeeld. En dan was uh, een, een echtpaar en dan ging de man die ging, uh, die ging gebukt staan die trok, zijn, uh, die trok zijn pijpen op en de vrouw die ging op zijn rug zitten. En dan moest de rest verzinnen wat dat was. En iedereen wist het meteen. Dat is Wilhelmina die bij aan land komt. En daar zie je dus als het ware die geschiedenis van Oranje... in één keer uh, terugkomen. Dat is, het, dat is wat, er, wat er dan gebeurt. Is dat in België was... ook zo geweest dat het koningshuis... die rol heeft gekregen oh, uh, als binnende factor? Juist, kijk, oorlogen zijn ofwel zeer positief voor monarchie... ofwel nefast. Dat zie je. In de Tweede Wereldoorlog zijn er een heleboel monarchieën verdwenen. In België was dat natuurlijk een groot probleem met de koningskwestie. Maar eigenlijk worden koningen of koninginnen worden eigenlijk vooral sympathiek als ze uitmunten in hun affectieve rol. Als ze eigenlijk zeg maar een soort van zakdoek tegen het grote verdriet zijn. En er is een mooie uitspraak van George Bernard Shaw. Koningen worden niet geboren. Ze zijn het resultaat van kunstmatige hallucinatie. En daarop voortbouwend heeft bijvoorbeeld de Franse psychoanalist Jacques Lacan... een hele mooie uitspraak gedaan. Hij zegt, waarom zijn koningen populair? Wel, het is een vorm van imaginaire identificatie, zodra het volk zich identificeert met koningen... en dat kunnen ze op, het, op zijn best als er een affectieve rol gespeeld wordt... dan wordt die koning ineens populair. Dus ze moeten er vaak zijn, ze moeten zich vaak laten zien. En als ze zich niet laten zien, ja, dan, dan dimt die populariteit. Goed, goed. Laten we dan even proberen vast te stellen wie dan de meest affectief geslagen vorst of vorstin is... van de afgelopen twee eeuwen, als het om de Oranjes gaat en om de Belgen gaat. Zullen we bij de Belgen beginnen? Wie ja. is de meest affectieve vorst? Want vorstinnen hebben jullie nooit gehad. Nee, maar dus, uh, je hebt, om te beginnen heb je de held van de ijzer, Albert I. Na de Eerste Wereldoorlog wordt die man die wordt Dat is een icoon terwijl hij eigenlijk niks gedaan heeft. Hm? En dan heb je natuurlijk Boudewijn, een soort van heilige, een asseet. Een man die zijn hele leven eigenlijk een lichtbaken van moraliteit en van vroomheid is geweest. Niemand dacht dat, maar die man sterft. En ineens wordt hij als het ware al heilig verklaard. En nu hebben we dus een zeer zwaieuze koning. Een man die een borondisch leven heeft geleid. Een vrij turbulente levenswandel. En niet alleen uh, met zijn vrouw, maar ook buiten zijn uh, huwelijk uh, kinderen verwekt. Maar toch, dit wordt hem allemaal vergeven. En dat is zoiets typisch voor de monarchie. Schandalen waar men in de burgerij moeilijker mee wegkomt, die worden vergeven als het om een koningshuis gaat. Ja, dat hadden we hier bij Hadden, en hebben wij ook... Prins Bernhard, bij Bernhard ja. onbegrijpelijk, maar waar? Uh, Henk de Velde, de meest affectief geslaagde vorst, in nog nou, Ja, ik denk Wil, Wilhelmina de, de, de echte de grootste nationale rol heeft gespeeld in, de, in, de, in die oorlogssituatie, maar eigenlijk niet iemand was voor hele sterke affectieve uh, relaties. En, die, en Ik denk eigenlijk dat Juliana dat als het ware heeft gecast. Dat die in zekere zin, die po grote populariteit van Oranje door de oorlog, dat, dat die dat heeft uh, belichaamd en in, in zekere zin eigenlijk, de, denk ik, misschien wel de populairste dan is uh, geweest. Niet de held die Wilhelmina was, maar wel populair. En dat, dat, dat Beatrix eigenlijk weer veel meer afstandelijk was... en pas aan het eind van haar uh, be, uh, bewind... Uh, door vooral ook allerlei uh, toestanden in de familie... Uh, uh, alle ellende waar, waar iedereen ook kon meeleven. En dan krijgt, zoiets, krijgt zo iemand die op afstand staat... natuurlijk ook meteen een enorm menselijke trekken waar iedereen zich in kan ja. herkennen. En dat dat, dat, dat ook enorm ja. de betrokkenheid heeft. Het akkefietje in Apel. Doorn heeft ook meegeholpen, ja, natuurlijk. Onder andere uh, ja, ja. Uh, Dick van der Meulen. Ja, als we moeten stemmen, dan. Doet de 19e eigenlijk nog mee? Nee, <laughs> ik, uh, hier zit nou, het woord tragiek dat daar straks al een paar keer viel. Het is misschien wel aardig om nu even met Willem II te verbinden. Want ik denk dat hij het had willen zijn. Hij was iemand die heel nadrukkelijk de volkspopulariteit opzocht. En het was ook inderdaad een, een, een zachte aardige man in een hele hoop opzichten. En. Hij leefde alleen niet in de tijd om, de, om, om, om, die, om, om die populariteit te krijgen. En Juliana had natuurlijk, ja, we hoorden haar net weer, uh, en ik vermoedde nou dat alle wat oudere mensen uh, weer even een traan moesten wegpinken. Uh, uh, uh, uh, zij had natuurlijk ook de, de media uh, erbij, die had Willem II niet. Dus ja, nee, ik denk dat dat is. Tijfel, ook cruciaal, uh, ja, dit is cruciaal, want Nederland heeft nooit een tijd gekend waar er harder werd geroepen om een republiek dan in de tijd van Juliana. En ik kan me een krantenkop herinneren in Vrij Nederland, destijds, van Volkskoningin van een Republiek, Juliana. Ja. Ja, ja, en daar nou, nou moet je natuurlijk ook in de tijd nog weer onderscheiden. Hè. Van de jaren zestig was er wat meer kritiek, maar die richtte zich ook niet erg op, op Juliana zelf. Hè. Dat, was, dat, dat, is, dat was toch vooral een soort correctie van, nou, die, de monarchie, dat gaat nog wel in Nederland, zolang ze zich maar niet te veel verbeelden. Dat is eigenlijk toch wel vaak ja. vorm die kritiek En als we het aaneemt. sprongetje naar onze huidige Willem-Alexander maken, wat, wat, is eigenlijk, wat wordt er van hem verwacht dat hij een, een koning is die ons goed laat feesten en gelukkige vrijheid en blijheid biedt, Henk de Veld? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat, um, dat Beatrix een hele politieke koningin was. Die vond de politiek eigenlijk het belangrijkste onderdeel van haar werk. Willem-Alexander is veel meer op de maatschappij gericht. Dat merk je aan, aan alles. En hij voelt op dat punt wel enigszins aan, denk ik, wat, wat wat, wat veel groepen ook wel misschien willen. Maar er zit ook een groot risico in. Want populariteit is natuurlijk iets wat ook de hele tijd weer zo kan ja. verdwijnen. Dus, dus misschien wordt natuurlijk veel gezegd... dat die affectieve relatie met het volk opbouwen... dat daar maximaal ook een grote rol in mm -hmm. speelt, uh, Jan van den Bergen. Hoe ja? zie jij dat als Belgisch watcher? Ik denk dat uh, een koningin, die worden om te beginnen... altijd al gekozen in het departement van de mooie dames. Dus daar is al de affectieve rol zeer duidelijk. Mm -hmm. En als ze zich dan ook nog kunnen affirmeren als de moeder des vaderlands... dan is het pleit helemaal. Gewonnen. In Nederland is dat zeker het geval. In België zitten we nog een beetje te wachten. Maar het moet ook gezegd worden dat België natuurlijk... in vergelijking met Nederland een bijzonder moeilijk te regeren land is. Filip staat eigenlijk dat, voor een onmogelijke en dat, opdracht. En dat zal nog wel even zo blijven. Dat zal nog wel ja, even zo blijven. Goed, uh, heren, we gaan afsluiten. Nog heel even kort, Dick van der Meulen. Jij bent biograaf van Willem III. Uh, de biografieën van Willem I, II en III... komen ongeveer tegelijkertijd uit. Hoe lang is het nog wachten? Wanneer? Um, 29 november. Uh, is middags in elk geval. Ik geloof ja. dat het precieze tijdstip nog niet uh, is ja. bepaald. Maar... En ergens in die week zien we jullie drie, weer de drie biografen terug. Henk De Velde, nog heel kort even. Ja, er verschijnt ook nog begin volgend jaar een, een, een boek over orangisme. vanaf de 16e eeuw tot nu onder de titel Oranje onder. Dat Juist. gaan wij uh, maken. Goed. Heren, erg bedankt. Dus voor iedereen die nog meer wil weten die de is nog niet zat is. Er zit nog van alles aan te komen. Uh, Jan van den Bergen, Henk de Velden en Dick van den Mullen. Bedankt en we mogen best even applaudisseren. Dat was Amsterdam gisteravond... tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum. En dan nog even iets persoonlijks. Het mooie cadeau van de avond was toch wel... dat collega Astrid en Hout en ik... ongeveer tien minuten na het opnemen van dit gesprek... oog in oog stonden met het melkmeisje... de Joodse bruid, de Nachtwacht en nog veel meer... En ik moet toch even kwijt. Bent u nog niet in het Rijksmuseum geweest? Dan moet u echt gaan. Vaak als je hoort dat iets heel erg mooi is... dan kan het bijna alleen maar tegenvallen als je er in werkelijkheid bent. Dat is niet het geval met het Rijksmuseum. Dit was het eerste uur van OVT. We zijn er zo dadelijk weer... met de deel 1 van de serie over de Wadden... en met de dubbelbiografie over de boers van Hogendorp. Tot na 11 uur. Tot zo.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 Dit is Radio 1.